11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De Onderzoeksraad voor Veiligheid mag het rapport over de brand bij Chemiepak publiceren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door het bedrijf in Moedijk was aangespannen. Chemiepak had veel kritiek op het conceptrapport. Zo zouden er veel fouten in staan en zou de raad het onderzoek hebben uitgevoerd in strijd met de wet. Door de uitspraak van de rechter heeft het bedrijf nog één week de tijd om met een reactie op het rapport te komen. Kort daarna verschijnt het rapport. Daarin wordt een hard oordeel geveld over de rol van het bedrijf, de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's. De zoekactie naar slachtoffers van het scheepsongeluk bij Italië is opnieuw stilgelegd. Het werk van de duikers werd te gevaarlijk omdat het gekap zijns de cruiseschip begon te bewegen. De vrees bestaat dat de Costa Concordia in veel dieper zeewater verdwijnt. Het is niet duidelijk wanneer de zoekactie kan worden hervat.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 Het monument ter nagedachtenis aan haar werd in 2004 in Zwaagwesteinde onthuld. De haven van Antwerpen heeft een topjaar achter de rug. Op alle fronten werden records gebroken. Nog nooit werden er in Antwerpen zoveel containers in- en uitgeladen als in 2011. Verder verwerkte de haven 187 miljoen ton goederen, een stijging van 5 procent. En steeg het aantal schepen dat Antwerpen aandeed tot boven de 15.000.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 Het weer op steeds meer plaatsen neemt de bewolking toe. En vanmiddag volgt vanuit het westen regen. Bij een aantrekkende zuidwestenwind ligt de temperatuur vanmiddag op de meeste plaatsen rond 3 graden. Maar in de avond stijgt de temperatuur naar een graad of 6. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen regenen. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws voor het verkeer op de A4. Daarna richting Amsterdam. Alle rijstrokken bij, Hoog... bij Hoofddorp zijn weer open. Er staan nog wel 8 kilometer file nog tussen Hoogmade en het knooppunt Burgerveen. Ook de file op de A44 is nog lang niet opgelost. Vanuit Den Haag naar Amsterdam staat 7 kilometer voor het knooppunt Burgerveen. Problemen voor de omrijders op de A12, Den Haag richting Utrecht. heeft een tijdje een vrachtauto met pech gestaan. Er staat 14 kilometer op de A12 richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. Vanwege de lange file op de A12 loopt het ook vast op de A20 richting Gouda. Voor het knooppunt Gouwen, 3 kilometer.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Naar de notaris gaan, het was vroeger geen onverdeeld genoegen. Er zijn natuurlijk zaken die je er moet regelen, maar de rekening viel vrijwel altijd tegen. Daar stond er stond dan wel tegenover dat de contracten werden besproken in een chique kantoorpand, nippend van een kopje koffie op een goudgerand schoteltje. Dat is nu anders. Sinds het loslaten van het tarief in 2003 zijn de rekeningen lager. En van een chic kantoor is vaak ook geen sprake meer. De grootste stijger op de markt is de internetnotaris. Dus schrijft er zo een bij me aan. Het EK voetbal in Polen en Oekraïne is iets om naar uit te kijken... maar niet voor zwerfvonden. Die worden in Oekraïne preventief geruimd, op grote schaal. En muziek. Door welke muziek en welke idolen... werden 17 Nederlandse artiesten wie ze nu zijn? Dat staat in het boek Onder invloed. En een muzikaal inkijkje. Surf naar de gids .fm. Is de nieuwe koers van het CDA wel de juiste? Die vraag werpt zich op, nu steeds meer duidelijk wordt over de toekomstvisie voor die partij die zaterdag op het CDA congres moet worden aangenomen. En daarom wordt afstand genomen van gedoogpartner PVV. Maar juist aan die rechterkant zitten de potentiële kiezers. En hoe geloofwaardig is het om nu in de regering het één te doen en voor de toekomst iets anders te beloven? Dat vraag ik aan opiniepeiler Maurice de Hond. Maurice, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de spagaat waarin de partij nu zit... met de opstelling rond de uitzetting van Mauro nog in het achterhoofd... en nu dan een visie waarin staat dat immigratie een verrijking is... en het CDR, CDA vooral open moet staan voor mensen van buiten? Ja, dat is een uh, ingewikkelde positie. Alhoewel, als je, ik heb vanmorgen wat meer gelezen wat er dan erin zou staan... in dat nieuwe rapport. En dus, ik zou toch niet zeggen dat het helemaal een, een ruk naar links is of zo. Ik denk dat dat uh, iets te overdreven is. Maar... Het grote probleem voor het CDA zal altijd zijn in de komende jaren... zolang ze in deze regering zitten, dat ze, dat ze ideeën hebben voor de toekomst. Maar ze worden beoordeeld op een feitelijk gedrag in de regering. Nou, toch even over dat uh, rapport wat er aan staat te komen. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Zaterdag moet het worden aangenomen op het CDA-congres. Je hebt onderzoek gedaan naar de electorale potentie van het CDA. En die krimpt en die krimpt. En kan deze visie daar nog veranderingen brengen dan? Nou, het krimpen komt, komt vooral omdat de, de, de traditionele aanhang van het CDA... dat zijn confessionele kiezers en vooral kiezers... confessionele kiezers die ook nog naar de kerk gaan. En dat neemt gewoon in omvang af. En andere groepen, daar heeft de CDA de laatste tijd geen succes meer bij gehad. En daar is de concurrentie ook steeds groter. Dus uh, de, de, sowieso de, de, de, de, de, de potentie op lange termijn voor het CDA... dat ziet er sowieso niet goed uit. En hoeveel van de huidige CDA-stemmers beschouwen zichzelf als links... Heel weinig. De, de, ze beschouwen zich of in het midden of rechts. De, de, weinigen daarvan zeggen dat ze links zijn. Um, kijk je naar het aantal kiezers wat de CDA zegt, uh, ik heb CDA gestemd en op dit moment ook, dus echt de trouwe CDA-kiezers, dan kom je echt nog maar op 7% van de Nederlanders. En in totaal, als je vraagt van hey, geeft het CDA een kans, dan kom je nog maar op 18%. Dat is een soort tegenwaarde van 27 zetels. Ja, dat zijn dus wel hele andere cijfers dan het CDA in het verleden gewend was. Als nou de kiezers naar rechts opschrijven... waarom kiest de partij er dan voor om een beetje naar de andere kant over te hellen? Want jij zegt het is niet helemaal links, maar het gaat dat toch wel heen? Nou, omdat de concurrentie met de VVD en de PVV tot nu toe voor het CDA niet positief uitvalt. Dus ze zullen zich wel... Moeten laten zeggen, wat profileren ten opzichte van die twee. Dus dat is op zichzelf nog wel begrijpelijk. En die middenpositie was voor het CDA altijd een wat gunstige positie. Alleen een groot probleem is, ze zitten in de regering. En steeds de komende tijd zal, zal het. Uh... Eindevoorstelling, Maurice De Hond. We hebben hem niet zelf weggedraaid. Hij is er weer of niet? Er wordt gewerkt als een gek. Had het net over de middenpositie en dat was een comfortabele positie. Maar de VVD en de PVV die zitten daar nu. En uh, ja, de PVV natuurlijk wat veel uh, meer rechts Hallo. op die schaal. Hij is er weer, Maurice de Hond. V Hi. Ga door, met je Ik hoorde betaal. jullie steeds, maar jullie blijkt mij blijkbaar niet. Ja, dat was leuk hè, wat ik zei. Ga door. Ja, nee. Het grote probleem voor het CDA zal zijn dat ze worden afgemeten ten aanzien van hun gedrag in de regering en niet ten opzichte van wat er nu op papier staat. En dat is natuurlijk wel raar dat het dat wat op papier staat pas ingaat naar de volgende verkiezingen. Of inzet wordt voor de volgende verkiezingen. Ja dat wordt helemaal pijnlijk natuurlijk. Want elke keer zal de komende tijd het CDA gezegd worden. Hoe kunnen we nou iets op termijn willen terwijl je er nu bij zit en het uh, nu anders doet. En dat is een spagaat waar, ja, waar ik niet van denk dat dat een uh, grote aantrekkingskracht op de gemiddelde kiezer zal hebben. De kiezers stappen er niet in. Is er überhaupt nee. nog toekomst voor de partij? Ja, het is te veel, te makkelijk om een partij af te schrijven. Maar ik denk dat het CDA, boven de 30 zetels... zie ik het CDA nooit meer uitkomen. En de kansen in Limburg, waar al wordt gesproken, gedacht, geruchten gaande... over een beetje een afsplitsing in de, in de vorm van een cau? Nou, ik weet niet zeker... Of of dat ook inderdaad gaat gebeuren... maar daarmee veranderen de kiezers niet. Ik bedoel, ze blijven concurreren... met de ZVD en de PVV... en ook van de SP en D66. En dat is een... Uh, ja, een omveld voor het CDA... wat veel moeilijker is... dan in het verleden... En ook het grote probleem voor het CDA is als tweede partij in de regering zitten. De premier die krijgt meestal nog de positieve elementen. Maar de negatieve elementen, het negatieve oordeel van een regering komt meestal bij die tweede partij terecht. Dus op alle punten zit het CDA in een ongunstige positie. Wanneer ga je weer peilen? Uh, Aan van de zondag komen de nieuwe cijfers. En CSU zou dat een kans maken? Nee, ik denk echt niet. Dat is het. Duitsland is, is echt een ander land. En daar is ook trouwens een uh, moet je 5% halen halen om in, de, in het parlement te komen. Zodat je ook veel minder kleine partijen hebt. Maar in de, bij de peilingen zit natuurlijk dat congres erbij of nog niet? Oh, dat zal dat congres erbij zitten. Maar ik verwacht niet dat uh, dat, dat grote invloed zal hebben. In nog positief, nog negatief. Dankjewel, Maurice de Rond. Nou. De Een daarmee samenhangend vraagstuk is het aantal stijgende psychisch zwakkeren dat ons onder onze aandacht komt. Steeds meer psychisch zwakkeren verblijven in een ambulante setting. Er is een sprake van toename van zorgmeiders, bezuiniging in de geestelijke gezondheidszorg. Met andere woorden, meer en meer incidenten waarbij de politie de eerste aanspreek, het aanraakpunt is. En ze bij ons terechtkomen. Pieter Jaap Aalberg, A A A Sorry, Aalbersberg begint goed. De Amsterdamse korpschef. In zijn nieuwjaars toespraak uitte hij zijn zorgen over het toenemend aantal mensen met psychische problemen. waar de politie mee te maken krijgt. Jan Peels, verslaggever. Dat was voor jou de reden om eens te kijken bij de GGD-crisisdiensten. Ja, want uh, als die agenten een situatie niet vertrouwen. op het moment dat ze iemand aanhouden of ergens op straat aantreffen. En die persoon die, die doet raar, zoals ze dat dan zeggen bij de politie, dan bellen ze meteen met de crisisdienst. En dat gebeurt alleen al in Amsterdam al meer dan 5000 keer per dag. Dat is 15 keer, ja, 5, 5 keer per jaar, sorry, en dat is vijftien keer per dag. En waarom had Albersberg het hierover in zijn toespraak? Ja, hij noemde uh, die psychische problemen in een rijtje van uh, gevolgen die hij zag door de economische crisis. Meer inbraken, meer politie nodig om de vrede te bewaren bij oplopende spanningen op straat. Meer fraude en meer uh, identiteitsdiefstal. Maar hij verwacht dus ook dat er meer mensen in de war raken. Nou ja, de afgelopen jaren waren er al vaak meer dan 1500 mensen die in ernstige crisis werden aangetroffen. En om eens te kijken wat de mensen van die crisisdienst nou allemaal tegenkomen... stapte ik in de auto bij uh, Mout Koekoek. Zij is uh, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de GGD in Amsterdam. Hoi. Waar gaan we heen? Wij gaan nu uh, naar een huisadres toe. Uh, dit is een meneer die vannacht mishandeld is door zijn partner. En we gaan kijken of zijn partner eventueel een aanwerking komt voor een huisverbod. En dit is een van die meldingen die binnenkomt via de politie? Ja, dat klopt. Ja. Want wat kom je als uh, verpleegkundige in de crisisdienst zoal tegen? We komen heel veel mensen tegen die uh, onder invloed zijn van alcohol en drugs. Uh, veel mensen met psychiatrische problematiek. Nou, uh, heel veel huiselijk geweld. En dan moeten jullie meteen een inschatting maken van ja, wat moeten wij als GGD hier verder mee? In welke richting moet het? Dat is de vraag van de politie en ons inderdaad. En zij kunnen inderdaad niet inschatten hè, als iemand zich heel raar gedraagt. Uh, ja, waar komt dat nou door? En wat, uh, wat is het vervolg wat we moeten kiezen? Ja, want het gebeurt dus heel erg vaak dat jullie door de politie geraadpleegd worden. Is het dan altijd wel noodzakelijk dat jullie er zijn? Uh, nou ja, het komt natuurlijk ook wel eens een keer voor dat je denkt... Uh, uh, uh, uh, uh, nee, misschien had dit niet gehoeven, maar... Uh... Ja, wat is dat dan bijvoorbeeld? <tossens> Dat, dat zeg ik inderdaad. Misschien en aan de andere kant vind ik het wel heel goed dat, dat de politie ons weet te vinden. Want ik kan inderdaad met de kennis die ik heb, misschien denken van uh, hé, dit, het, wat, wat een onzinvraag. Maar omdat de politie die kennis niet heeft. We spelen op zeker. Misschien ja. dat ze daarom wat vaker jullie uh, ja, erbij roepen. Hi. Ja dat, uh... ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja, het is ook zo, veel sociale problematiek, Kort, Het is niet alleen psychiatrische problematiek, maar ook veel, uh, veel sociale problematiek. Mensen die schulden, uh, heel veel schulden hebben, mensen die onderaan dreigt te worden. Uh, maar ja, nogmaals verslaving. Ja, ja. Die manier waar we nu heen gaan, dat is uh, de, degene die mishandeld is afgelopen nacht... Um, de dader, dus zijn partner, zit nog vast. Die gaan we later sp uh, spreken, later vanmiddag. Ik ga dit nu samen doen met de uh, hulpofficier van justitie. Uh, want. Oh, even op blijven letten. Ja, ja. Ja, dan maken we een inschatting uh, uh, of we een, een huisverbod moeten gaan opleggen of niet. Dit is niet een hele acute situatie, het is afgelopen nacht gebeurd. Het is niet zo dat deze meneer nu in zijn blootje rennend over straat... gekke kreten uitslaat en, en daar staat de politie dan bij, daar moet je op af. Dat maar is mijn een beeld een beetje van de crisisdiensten. Nou ja, maar in die zin is het wel acuut. Deze meneer die is vannacht uh, opgepakt en die kan een aantal uren door de politie vast worden gehouden. Die komt vanmiddag om drie uur vrij. Mm -hmm. In Dit uh, gezin is ook een kindje aanwezig. Uh, dus hè, zeg, uh, om drie uur zou het weer acuut kunnen zijn... Mm -hmm. En deze maatregel is om te zorgen dat er hulp in komt, maar ook om het gevaar weg te nemen. Maar dat soort voorbeelden van de gekke meneer of mevrouw op de hoek van de straat, dat kom je ook wel tegen? Die komen we ook tegen, ja. <laughs> ja. Wat wel veel voorkomt is dat, uh, uh, dat mensen spullen uit hun huis gooien, bijvoorbeeld als, uh, nou ja, als we heel erg in de war zijn. Vaak uh, haalt uh, de politie diegene uit de woning en dan gaan wij uh, iemand zien... Op het politiebureau. Dus bijvoorbeeld als iemand die uit het raam dreigt te springen en zij staan iemand vasthouden en wij. Nee, dat, dat is niet. Uh, <laughs> nee, zo gaat het niet. <laughs> We zijn op de plek uh, van bestemming. Ja, uh, vanwege privacy-redenen mag ik natuurlijk niet mee naar binnen. Dus uh, ja, ik blijf even wachten en ik hoor zo meteen van je. Ja, is goed. Jeroen Soeterman, u bent van de van de spoedeisende psychiatrie, psychiater ook. Wat de politiechef Albersberger gezegd heeft, dat, dat is ook uw ervaring? Op de spoedeisende psychiatrie onderzoeksruimte zien we ongeveer tussen de 1500-1600 mensen per jaar. Die dus door politie aangetroffen is op straat of uh, waar de buren over hebben gebeld vanwege overlast. Nou is de verwachting dat dat gaat toenemen de komende jaren. Waar, waar komt dat door dan? Nou ja, er zijn een aantal beslissingen genomen door de minister waarvan je denkt, ja dat gaat niet... Uh, zeg maar goed uitwerken voor de psychiatrische patiënt. Er is gesproken over een eigen bijdrage. Heel veel van de mensen die wij zien, die vinden zichzelf niet ziek. Die die hebben een, bijvoorbeeld waanideeën, denken dat ze Elvis Presley zijn of uh, Jezus Christus. Je die zit helemaal niet te wachten op een psychiater. En als je dan vervolgens ook nog eens moet zeggen... Ja, u moet wel eerst uw eigen bijdrage betalen voordat ik met u kan spreken. Want zo zou het moeten zijn dan. U, u wordt erbij geroepen en meteen moeten ze betalen? Nou kijk, de crisisdienst op zich is uh, gevrijwaard. Maar in hoeverre, dat is mij nog niet helemaal helder. Dat zou voor de eerste maand misschien kunnen gelden. Misschien de eerste drie maanden. Dat moet nog allemaal uitkristalliseren. Terwijl het jaar al begonnen is. Dus dat is op zich wel uh, iets waar ik nog een beetje voor mijn eigen dienst wat zorgen over maak. Maar ergens komt natuurlijk een knipmoment waarbij uh, men zegt de crisis is voor voorbij... En dan moet de patiënt zelf gaan betalen. Maar zorgt dat dan ook voor een toename in het aantal? Nou, kijk, ik denk dat als mensen zelf moeten gaan betalen voor hun zorg... en zeker als ze zichzelf niet ziek vinden... Ja, dan is dat bezoekje van dokter Zoeteman of een verpleegkundige niet meer zo aantrekkelijk. En wat je dan krijgt is dat mensen dan zorg gaan mijden... De medicatie niet innemen. Ja, dan begint het hele rieltje opnieuw. En dan wordt de politie er weer bijgeroepen, de GGD, en dan weer wij. Ja, dan krijg je een soort draaideurpsychiatrie. Dus ik snap die zorgen van Oudersberg zeker... Dit gaat vooral over psychiatrische patiënten. Wilco Tuinenbreijers, ook psychiater bij de GGD. Van die 5000 mensen die de politie bij u aanlevert, dit is maar een klein gedeelte. Ja, dit is, uh, er gaan ongeveer 1500 mensen naar de acute psychiatrie. Um, wij zien echt de, ja, echt de onderkant van de samenleving die met politie in aanraking komt, en meestal dus vanuit de zorg. Dat betekent ook dakloosheid, um, ongehuwde moeders met een kind, mensen die in psychosociale problemen terechtkomen. En, daar hun uitzicht niet in vinden. Ja, waar de politie dus ook uw, uw expertise voor nodig heeft... om het uit te zoeken of er iets mis is met die mensen. Maar waar, waar blijven die mensen dan daarna? Nou ja, kijk, een deel gaat maatschappelijke opvangen in. Um, zwerfjongen gaan een zwerfjongencircuit in. Um, vrouwen die mishandeld zijn gaan een blijf van mijn lijf circuit in. En ze hebben we eindeloos veel circuits. Het zijn allemaal um, instanties waarop bezuinigd wordt. En eerder op bezuinigd wordt dan dat we meer plekken krijgen voor mensen. Mm -hmm. Terwijl de vraag neemt toe... Dus we zitten in een groeimarkt van mensen met problemen. en er wordt bezuinigd op de oplossingen. Ja, hoe kijkt u er dan naar de komende tijd. als, als u die verwachting ziet, dus inderdaad. van een toename van wat u krijgt aangeleverd. en de mindere mogelijkheden zijn om die mensen op te vangen? Ja, ik zou natuurlijk. Ik, nou, ik ben ook niet voor ongebreidelde groei. maar ik, ben er, ik maak me daar zorgen over als je dat gaat afbreken. Eén, voor de patiënten zelf. Bedoel, die, die mensen willen ook bestaanszekerheid. En twee, het wordt er niet goedkoper op. Na een klein uurtje komt Mout weer naar buiten. Ergens uit een uh, gebouw hier in Oud-Zuid, Amsterdam. Hoe ging het? Ja, goed. Maar het, het is wel heel grappig... want het verhaal blijkt toch weer heel anders te zijn dan uh, dat we van tevoren dachten. Ja, wat was ja. ongeveer aan de hand? Zonder in details te treden. Um, nou, het blijkt uiteindelijk niet om een homo te gaan, wat we van tevoren wel dachten. Maar, uh, maar twee vrienden en uh, nou ja, de dader uh, die logeerde bij die meneer... Uh, en dat lijkt toch wel uh, om een man te gaan met een, uh, nou ja, een, een verslavingsprobleem En uh, die bovendien met zijn uh, kindje van hot naar her uh, zult. Dus we hebben ineens een heel ander uitgangspunt. Ja. Ze willen heel graag dat de vader uh, van het kindje dus weer vrijkomt. En uh, dat het kind weer terug kan. Maar uh, dat is, uh, nou ja, zoals het er nu naar uitziet is dat wel iets wat ik wil gaan, uh, gaan tegenhouden. Ja. Bijna bij het politiebureau. Ja, hier gaat het uiteindelijk aan toe. Want hier, dit is degene die ja, de agressie gepleegd heeft. Is dit dan een moeilijker gesprek dan dat van daarnet? Nee, nee, dit is niet een moeilijker gesprek. Kijk, uh, uh, nu heb ik zelfs meer voorinformatie. Net ging ik met heel weinig informatie in een gesprek in. En nu heb ik van die vriend al, uh, nou ja, ben ik al heel veel te weten gekomen. Ja, en ik ga nu kijken of, of dat klopt. En uh, ja, of ik iets kan betekenen. Ja. En ook hier geldt dat ik niet naar minder mag. Dus heel veel succes. Dank ik hoop dat het goed afloopt. <laughs> Dank je wel. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Maat Koekoek... samen met Jan Peels <laughs> onderweg ergens in Amsterdam. Begin december behandelt de Tweede Kamer een wetsontwerp met als strekking dat de tarieven van de notarissen geheel vrij worden. Dan moet er door de concurrentiestrijd vanzelf een aanzienlijke prijsverlaging komen. Notarissen sputteren tegen. Dat was een kort fragmentje uit Nova uit 1997. Het tegensputteren heeft niet geholpen, want op 1 april 2003 werden de notaristarieven daadwerkelijk vrijgegeven en de prijzen daalden, zoals de regering hoopte. De concurrentie nam toe en er verschenen zelfs prijsvechters, zoals de internetsite doe die vorig jaar de snelste groeier was op de notariële markt. Eén van de oprichters zit bij mij aan tafel en dat is meester H.J. van der Tak. Meneer van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Doe-het-zelf-notaris, uh, je moet bij u dus allemaal zelf alles doen. Nou, dat klinkt alsof het een straf is. En het is eigenlijk voor de consument een voordeel en voor de, voor de notaris een voordeel. Dus het is uh, de zogenaamde win-win situatie. Snap ik. Waar, je, waar dat u je... dat zegt, maar wat moet je doen dan? Normaal gesproken, stel je gaat samenleven. Je wil een samenlevingsovereenkomst. Of stel je wil samen als echtpaar testamenten laten maken. Wat je dan doet is een notaris uitkiezen. Nou, wellicht kijk je wat het goedkoopste is of wat in de buurt is... In ieder geval moet je allebei als je werkt uh, vrijnemen om naar die notaris toe te gaan voor een noem het intakegesprek. Voor het eerste mini-college uh, wat je allemaal wel of niet kunt regelen of zou moeten regelen. Want zo noemt u het eerste gesprek, een mini-college. Ja, de notaris heeft een beleeringsplicht. Uh, mooi uh, notarieel woord wat in feite impliceert dat de notaris de plicht heeft om zich te vergewissen... of de consument begrijpt wat hij eigenlijk voor een akte gaat ondertekenen nou, begrijpelijk dat dan dus eerst door de notaris moet worden gekeken... Uh, of de consument wel begrijpt hoe en wat. Dat kan je natuurlijk voor een heel groot deel thuis doen als consument. Wat onze site doet, doe zelfnotaris.nl, is op het moment dat je dat als consument zelf wilt... vrijdagavond als er niks op tv is, zondagmiddag als het regent... Uh, samen achter de laptop uh, kijken naar de vragen... Uh, stel het voorbeeld van testament... Uh, je vult je persoonlijke gegevens in... Je beantwoordt een aantal vragen. Het zijn antwoordafhankelijke vragen. Soms komen ze niet, soms komen ze wel op. Eh, afhankelijk van of je ja nee antwoordt of een situatie wel of niet eh, van toepassing is voor je. En zo ga je met eh, het woordenboek, het notarieel woordenboek... wat op de site staat, met... Want er de, staat veel juridische rimram op. Er staat Jip en Janneke eh, eh, rimram op. Het mooie is, eh, het is Jip en Janneke taal... Eh, goed leesbaar voor, voor de gemiddelde burger op de site die zich achter de schermen vertaalt in volledig eh, correct juridisch... Uh, taalgebruik wat in een notariële akte belandt. En dan dus, heb je dus als het ze ware zelf een notariële akte opgesteld. Dan heb je zelf notariële akten opgesteld zonder dat je het weet. Hè, het is duidelijk dat je juiste personalia moet hebben, paspoortnummer, nou, noem maar op. Uh, gegevenspartner, allemaal vaststaande feiten. Maar daarnaast beginnen dus de vragen uh, waar je keuzes kunt maken, hoe je uh, je situatie wilt regelen. Daar zie je niet dat je bezig bent met het opstellen van een acte... want je beantwoordt ja. gewoon naar waarheid de vragen. Aan het eind van het beantwoorden van de vragen krijg je een soort boodschappenmandje. Consument kan wel controleren of hij als een gegevens juist heeft ingevuld... en of hij de juiste keuzes heeft gemaakt. Krijgt dan nog een, een vrij toelichtingsveld... waarin hij vragen of opmerkingen in eigen taal aan de notaris kan schrijven. En dan klik je op de knop en dan ben je hoeveel 100 euro armer? Nou, eerst voordat ik, voordat ik dat antwoord. Uh, uh, ik klik op de knop. Je selecteert dan een notaris uh, waar je je acte wil laten passeren. En de grap is, of de ernst is... dat alleen de notaris de conceptacte krijgt. De consument niet. Die weet uiteraard waar hij hem heen heeft gezonden. Ja. En de notaris neemt vanaf dat moment zijn uh, of haar wettelijke plicht over... om. Als een goed notaris betaamt. te zorgen dat die akte. met een duidelijke uitleg. bij de consument belandt. En dat dus, gebeurt allemaal via internet? Dat dus gaat via internet. En dus ja. mijn persoonlijke gegevens zijn wel veilig bij jullie? Die zijn uh, volkomen veilig. Net zo goed als. Ja, dat uh, was, zou ik me niet te hard roepen. Die zijn net zo veilig als, als de gemeente, de belastingdienst, de banken, et cetera. Daar was van Na, alles mee aan al de hand de, de laatste tijd. Vroeger, Daar vielen wij gelukkig buiten, dat was heel mooi. Wat <gül> um, vertrouwenwekkend is dat een van de allergrootste... zo niet de grootste en bekende banken van Nederland... een samenwerkingsverband met ons is aangegaan. Die hebben ons gevraagd om een schenkingsakte ouder kind voor hen te ontwerpen. Die staat bij hen op de site aangekondigd en uitgelegd. En je klikt rechtstreeks van de banksite door onze site in. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet als wij een uh, uh, gezellige cowboy-site zouden hebben... waar Jan en allemaal kan, kan hacken en uh, grappen en gollen kan uithalen. Je bent aangesloten bij een van de banken in Nederland. Er zijn meer... Internetsites die uh, goedkope notaristarieven aanbieden. En ook door een andere bank gebeurt dat bijvoorbeeld? Wat er gebeurt, is dat er goedkope uh, tarieven zijn. En er is een site, goedkoopstnotaris.nl. Nou, dan wil je een bepaald soort acten. Dan ga je kijken. En dan kan je vervolgens naar, noem ze een uithoek uh, Maastricht. of naar Burg op Tessel om te passeren. Ja, zo'n afstand rijden is, is dan natuurlijk weer niet, niet haalbaar. Bij ons is het zo dat alle aangesloten notarissen hetzelfde tarief hanteren. En uh, wij zijn niet zozeer een prijsvechter, wat wel gezegd wordt, of prijsstunter. Het is meer een logisch gevolg van de werkwijze... dat zowel de notaris uh, uh, als de consument tijd bespaart... en de notaris daarmee goedkoper kan zijn. Maar ik kom toch op zeker moment wel bij een notaris terecht, toch? Hè? In den vlees zou ik maar zeggen. U kunt in den ik vlees, uh, ja, <laughs> of zij, bij de notaris terecht om uh, de akte te passeren. Dan heb je de toegezonde uh, conceptakten goedgekeurd. Het eventuele meerwerk, maatwerk is, is uh, aangepast als een consument toch afwijkende wensen heeft of zaken die geregeld dienen te worden... dan kom je gewoon bij de notaris om de akte te passeren... zoals volkomen gebruikelijk. En dan wordt het denk ik wat langer, die sessie. Want dan moet er worden voorgelezen er moet er worden gekeken of alles klopt. Er moet altijd worden voorgelezen, officieel. Maar dat onverstaanbare gebrabbel blijft precies hetzelfde. Want het controleren van de akte is gebeurd na toezending per mail al. Dus dat is niet opeens een verschuiving van de tijd die besteed moet worden. Nou, verdienen de notaris het meeste geld aan onroerend goedtransacties. En bij u kun je vooral voor andere verleden, zaken he? terecht. Ja, tegenwoordig niet meer natuurlijk. Hè? Maar Samenlevingscontracten sluit u af, testamenten, schenkingen, oprichting van verenigingen en dergelijke. Stichting, gaat u ja. zich ooit ook een keer op die huizenmarkt storten? Ja, dat gaat de eerste helft dit jaar gebeuren. Um, dus dan um, zullen we zien of het, het publiek daar ook in meegaat. En dan wordt het ook fors goedkoper? ...dan zal het zeker, net zoals onze andere akten... Uh, ...aan de uh, goedkope kant van, het, van, het, uh, van de prijzenrange zitten, ja. Mooi, en dan heb je toch heel weinig in te vullen. Ik heb een huis gekocht, daar en daar en daar. Kijk naar daar veel plezier, notaris. Nou, je hebt kadastergegevens die geverifieerd uh, dienen te worden. De dat bedoel, de notaris is... maar voor me toch, of niet? Of moet je dat zelf uitzoeken? Nou, dat kan natuurlijk uh, met, met uh, hulp van automatisering... van een heel groot deel verschoven worden. En ook daar valt dus zowel voor de notaris als voor de consument... veel voorbeeld te behalen. En u zegt... U garandeert dat u 30% goedkoper bent... dan een reguliere notaris met zo'n chic pand? Wij doen het op prachtbouw. twee manieren. We zeggen, het is dezelfde chique notaris... die dit als een soort digitale zijdeur hanteert. He, dat is het eerste wat, wat ik nu kan zeggen. Wat wij op de site zeggen, en wat zo is... we zijn afhankelijk van het soort akten en de notaris waar je heen gaat tot 30% goedkoper dan de gemiddelde notaris tot 30%. Consument wil dat ja, daar komt hij. Consument wil dat verifiëren, dus wat zeggen we ook? Ga naar de goedkoopste notaris.nl, als een soort prijsvergelijkingssite. Neem de top 10 die per soort akte staat van de goedkoopste akte in Nederland, neem daar het gemiddelde van, trek er 5% af en je hebt onze prijs. Dus mensen weten altijd dat ze uh, die 5% onder de top 10 goedkoopste gemiddelden zitten. Nou, mooier berekenen kan je niet. En toen u ruim twee jaar geleden begon... toen stonden de notarissen niet te juichen, neem ik aan? Hè? Er waren er een aantal die juichten, die deden ook mee. En er waren er veel meer die niet juichten en niet meededen. Of ze zaten in de boom de spreekwoordelijke kat eruit te kijken. Dat kwam veel voor. Veel notarissen dachten, dit kan niet, want het hoort niet. Nou, toen de KNB de site van voor naar achter, links en rechts bekeek... en constateerde dat wat wij deden volledig in strijd... of uh, niet in strijd, laat ik het goed zeggen, uh, met de wet was... Uh, ja, de is, KNB is de brancheorganisatie, zeg dat maar. Dat is de beroepsorganisatie ja. van, van het notariaat. Um, daarna um, is, is die sceptis uh, geluwd... en toen grote partijen gingen, gingen samenwerken met ons... hadden steeds meer notarissen door dat het wellicht toch verstandig was om eens te gaan praten over samenwerking. Want ze hebben het moeilijk nu, hè, in deze slappe huizenmarkt? Ze hebben het, ze hebben het in de slappe huizenmarkt moeilijk, maar überhaupt gebeurt er natuurlijk minder in hun branche. Bent u niet vaak vervloekt door uw confrères? Nee, um, ik, ik denk dat een aantal mensen zich niet hebben verdiept in, in wat wij doen en zeggen van nou het kan niet goed zijn. Maar kreeg je geen vervelende mails? We hebben, Opmerkingen? Ik heb, het, ik heb het in 2009 Sophisticated Hate Mail genoemd en het was niet het, het geschild wat je op internet aantreft in, in andere branches, maar uh, not amused is een, is een eufemisme ja. En hoe ziet zo'n Sophisticated Hate Mail er dan uit? Wat zeggen ze dan? Beste confrere. Nee, dan, dan, we hebben er één notaris gehad, dat was wel een aardige... en die zat in Brabant en schreef dat hij nog liever een frietkot zou beginnen... dan meewerken als door het zelfnotaris. notaris. Dat vonden we een leuke. En er was er ook één, die, die staat me ook nog bij... die uh, zou nog eerder harakiri plegen. Nou, dat zijn toch twee uh, leuke uh, manieren om je, je afgrijzen, afschuw uit te spreken. Maar Wordt het niet deel... veel erger als u straks die old-school notaris... ook nog eens die onroerend goedzaken gaat afpakken... Nou, we pakken eens af. Het zijn nog steeds aangesloten notarissen die ze passeren. Dus het staat ze vrij om, om te bellen of te die mailen en ze aan te old, sluiten. De oude school notaris, hè? Ja, maar die kunnen ook zeggen, we blijven oldschool uh, door de voordeur en de zijdeur wordt digitaal en, en uh, doen we mee aan deze digitale ontwikkeling. Het is onvermijdelijk dat, dat uh, deze tendens voortgaat. Als wij niet zouden doen, zouden een andere doen. U was op de notariële markt het afgelopen jaar de snelste groeien... met inmiddels 50 aangesloten notarissen. Klopt, ruimte. De omzet die stijgt, er wordt winst gemaakt. Wat verwacht u van de komende jaren? Gaat u profiteren van de crisis? Of ik denk gaat u het er wel ook aan ten onder? Ik, ik denk dat de crisis uh, op zich voor, voor het notariaat niet slecht hoeft te zijn... als ze meegaan in deze, deze nieuwe uh, marktontwikkelingen. En ik denk dat de consument steeds meer dingen via internet wil gaan regelen... en dus ook de notariële zaken. H.J. van der Tak, medeoprichter van DoeHetZelfNotaris.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zwerfvonden moeten het veld ruimen voor de EK. En hoe origineel zijn de DBDD-recordings? Naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal. De Onderzoeksraad voor veiligheid mag het rapport over de brand bij Chemiepak in Moerdijk publiceren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat het bedrijf had aangespannen. Chemiepak had veel kritiek op het conceptrapport, onder meer omdat er veel fouten in zouden staan. Het bedrijf mag tot woensdag inhoudelijk reageren, kort daarna verschijnt het rapport. De zoekactie naar slachtoffers van het scheepsongeluk bij Italië is opnieuw stilgelegd. Het werk van de duikers werd te gevaarlijk omdat het cruiseschip begon te bewegen. De vrees bestaat dat de Costa Concordia in veel dieper zeewater verdwijnt. De Belgische politie en justitie hebben opnieuw een inval gedaan bij een bisdom. Vanochtend was het bisdom Doornik in Wallonië aan de beurt. Met de huiszoekingen wil justitie bewijzen verzamelen tegen priesters die kindermisbruik hebben toegedekt. Eerder deze week zijn al invallen gedaan in vijf Vlaamse bisdommen. En drie jonge mannen hebben gisteravond de verlichting van het monument voor Marianne Vaatstra in Zwaag vernield. Twee van de drie zijn aangehouden. De daders gooiden ook fietsen op straat en vernielden reclameborden. Marianne Vaatstra werd in het voorjaar van 1999 verkracht en vermoord. Een dader is nooit gevonden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan ah, de keesinformatie. Uiteindelijk zijn al die lange ochtendspitsfiles opgelost. Er staat nog een korte file op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Twee kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Superman. Isabelle Kloppenhouwer heeft anderhalf jaar geleden haar man verloren. Alle bankzaken heeft ze afgehandeld... en toch ontvangt ze nog steeds rekeningen voor een creditcard. En ze krijgt elke maand een rekenafschrift van die creditcard. Ze is er verdrietig van. Isabelle krijgt het maar niet opgelost. Ze mailde Superman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superman is aangekomen in Eedam... een niet al te grote plaats in de buurt van Volendam. U heeft een klacht over ING. U wordt lastiggevallen met afschrijvingen. Uh, waar begint het verhaal? Het verhaal begint dat uh, mijn man in, uh, ziek was in 2009. Zijn zakenrekening toen heeft uh, omgezet in een persoonlijke rekening. En uh, mijn man is in 2010 overleden. En dan krijg je, heb je contact met de afdeling... Uh, dat weet ik even niet meer. Nabestaande. Nabestaande. Ik had het gevoel dat het allemaal goed geregeld was. U dacht anderhalf jaar geleden, toen is uw man uh, overleden. Ja. U dacht, ik heb nu alles afgerond. Ja. had ik allemaal geregeld. Totdat ik ineens een, een uh, afschrift kreeg dat er 37 euro werd afgeschreven... van een uh, creditkaart. En nou, ik was er nogal verbaasd over. Ik denk, als de rekening uh, is opgezegd, dan is de creditkaart ook opgezegd. Dus ik belde daarover en... Uh, ze zouden het uitzoeken. en uh, nou, Nog een keer gebeld, nog een keer gebeld. En toen bleef ik maar afschriften krijgen. En het uh, bedrag werd ook niet teruggestort. Ik zei, dit kan toch niet zo zijn dat ik moet gaan betalen... voor een creditkaart van iemand die er ook helemaal niet meer is. Oh, ja. uh, dus iedereen gaf mij gelijk dat het niet kon. Maar op een of andere manier zit het systeem zo ingewikkeld in elkaar... dat, niemand... hebben, ze dat hebben ze dat gezegd? Uh, ze zeiden ook dat het eigenlijk niet kon wat ik vertelde. Ze zeiden van, a, ah, kan een creditcard die eerst een zakelijke, op een zakelijke rekening niet zomaar uh, overgeschreven worden naar een persoonlijke rekening? Ik zeg ja, mevrouw, ik zeg het interesseert mij niet, maar uh, het is toch gebeurd, het is met, toch gebeurd. Met, met uw medewerker. En uh, dan moet u maar zelf uitzoeken hoe dat uh, gebeurd uh, is. Maar goed, het vervelende is, iedere maand krijg je dan weer zo'n uh, afschrift. En nu kreeg ik echt uh, de afschrift. Maar hoe kan dat nou? Want die rekening is opgedoekt, die rekening ja, bestaat niet. Ik snap weer. het niet, er is afgerekend. Ik snap het dus niet. Dus u krijgt afrekeningen op een rekening die, die niet meer bestaat. bestaat. van een creditcard die niet gebruikt wordt. Ja. Welkom bij de ING. Om u in één keer goed te kunnen helpen, vragen wij u om in te spreken waarover u belt. Waarover belt u? kunt u ophouden met mevrouw Klompenhouwer... Uh, vallen met rekeningen over een creditcard... die niet bestaat en niet gebruikt wordt, want haar man is dood. D-O-O-D. -O -O -D. Ja, ik vind dat gewoon ja, niet beleefd en zelfs onbeschoft eigenlijk. De manier waarop ze met jou als klant omgaan. Ja. Dan ga je bellen, dan ga je mailen. Nou, ik, ik heb uh, bijna uh, nou, in die brief... Die, u uh, die... heb een dossier ja, voor u liggen. Ja, ik heb een dossier, ja... En, in de dossier ING. De dossier ING, ja. En uh, nou, in die brief van 4 mei 2011 zeg ik... dit is de zesde poging die ik onderneem... om een bedrag terug te vorderen van een afschrijving van een creditcard op naam van et cetera, et cetera. Ik heb driemaal contact gehad met de service desk nabestaanden. In december 2010, februari 2011, april 2011... Zij beaamden dat de transactie onjuist was. Tweemaal heb ik contact gezocht met het ING-kantoor in Volendam. Ben ik persoonlijk heen gegaan. Ook zij konden niet door het bolwerk van de ING-bureaucratie heen komen. Zeiden dus dat zelf? Het was zelfs zo erg toen ik daar was. Ik zei, kunnen jullie dan niet bellen, want ik moet dan weer 0900? En toen zei ze, ja, maar wij hebben ook geen rechtstreekse nummer nou. Daar staan mensen dus die eigenlijk net als de klant... Via het nummer. Dus denk nou. En maar wachten. En maar wachten. Oh, Wat kan ik voor u doen? Nou, misschien kunt u door het bolwerk van ING-bureaucratie komen. Want ik wilde dus echt vanaf, ik wilde het niet meer ontvangen. Hoe kunnen ze het goed maken? Nou, door zo snel mogelijk dit te regelen en door mij ook een excuusbrief. Ik, ik, ik, doe, ik vind dit gewoon niet kunnen dat je maandelijks nog steeds een afschrift stuurt van een rekening van iemand die niet meer bestaat. Hier, businesscard, uh, maandelijks. Hier met uh, echt maandelijks. En dat wil ik dus niet, want dat is juist zo pijn. Ik krijg iedere keer weer zo'n afschrift. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Kunt u uh, zien waar het over gaat? Uh, ik zie dat er een, een rekeningnummer is ingetoetst... maar ik kan er niet direct zien waar het over gaat. Wat, okay. kan, wat kan ik precies voor u betekenen? Meneer Klompenhouwer, Huub Klompenhouwer, is anderhalf jaar geleden overleden. Ja. En nog steeds elke maand komt er een afrekening op zijn naam en rekeningnummer. En nog steeds komt er elk jaar een rekening van 37,50 euro voor het gebruik van een creditcard. U zult begrijpen dat een overleden iemand geen creditcard gebruikt. Nee. Zien, nou, er is heel dat... veel over gebeld, er is over gemaild. Uh, het kantoor in Volendam is ook al bezocht. Ja. Maar de ING is blijkbaar niet in staat om dit een anderhalf jaar te regelen. Je moet zich voorstellen dat voor mevrouw Klompenhouwer, dit elke ja. maand natuurlijk een hele pijnlijke, uh, ordinaire herinnering is aan het ja. overlijden van haar man. Ja. En al anderhalf jaar lang krijgt zij elke maand een afrekening... en nu al voor de tweede keer, recent weer, 37,50 euro in rekening gebracht... voor een creditcard. En meneer Klompenhouder is dood. Die gebruikt geen creditcard. Ja. En ik begrijp eigenlijk niet waarom jullie haar zoveel verdriet doen. Ja, weet, u wat, weet u wat daar de reden voor is? Ja, dat, dat kan geen bewuste actie zijn. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Dit kan toch niet per ongeluk gaan? Ja, want ik zie helemaal geen, geen creditcard zo... Oh, man dan heb ik in mei, geloof ik, een brief geschreven. Alles nog eens een keer op een rijtje zetten wat ik allemaal had gedaan... om die, om die afschrift te stoppen, Maar die wil ik dus gewoon niet meer. Ik word iedere keer weer geconfronteerd daar... Met het feit dat hij uh, ja, die rekening had... of die overleden nee, dat, is, dat, dat zijn deelde, gewoon vervelende dingen. Dat wilde ik u vragen. Het lijkt me hartstikke vervelend. Ja. Je man is uh, nog geen anderhalf jaar overleden. Ja. Het lijkt me gewoon heel pijnlijk om op deze ja. manier... Ja. permanent ja. aan hem herinnerd te worden. Echt dat ook? Dingen. Ja, dat zijn echt hele pijnlijke dingen. Niet overdreven? Dingen. Nee. nee dat echt zijn, naar. Dat is echt heel naar. Dan, dan word je op een vervelende manier geconfronteerd. Kijk, het verlies is, is, is al groot, maar... Uh, je wil zelf bepalen hoe je dat verlies uh, wil beleven. En niet door uh, vervelende administratieve uh, rompslomp van een bank die zich daar niks van aantrekt. Isabelle Klompenhouwer. ING kan die creditcard geen eens vinden. Ze gaan de zaak nu echt uitzoeken. En volgende week hoort u het vervolg. Vara, de gids .fm. De wereldontvanger. Willem van Kenoot, vandaag Oekraïne. Ja, Oekraïne is samen met Polen gastheer van het Europees kampioenschap voetbal. Nog 142 dagen en dan is het zover. Dan barst het voetbalfeest los in die prachtige blinkende nieuwe stadions. Maar er moet nog het nodige gebeuren om ook die speelsteden op orde te krijgen. Alles moet natuurlijk tiptop en spik en span zijn. En een van de problemen waar de organisatie mee te maken heeft... is het grote aantal Oekraïnse honden dat over straat zwerft. Volgens officiële cijfers stelt hoofdstad Kiev 12.000 zwerfhonden... maar er zijn schattingen dat het zelfs zou kunnen gaan... om tien keer zoveel honden zonder baasje. En in heel Oekraïne zou het gaan om minstens 250.000 exemplaren. Is er sprake van een enorme overlast door die dieren? Uh, ja, er zijn wel veel Oekraïners die erover klagen. Die honden die rennen in, in roedels over straat. Ze komen overal, zelfs in, uh, in kinderspeeltuinen. Uh, en vorig jaar zouden alleen al in Kiev... 3000 mensen zijn gebeten door een zwerfhond. En wat gebeurt er dan om die dieren van straat te halen? Nu? Nou, daar is het nodig om te doen... Uh, in oktober maakte de Russische tv-zender Russia Today een reportage over een mobiele verbrandingsinstallatie in de Oekraïnse stad Lysychansk. Local TV in the town of Lysychansk happily reported a purchase of a $20,000 mobile crematorium for utilizing biological waste, namely the dispensing of dead stray animals. We put this crematorium on wheels and are now able to cover large areas including neighboring towns. Ja, dat was de stad Lizitsjansk in het oosten van Oekraïne. Ze hebben voor 20.000 dollar... Ja, eigenlijk een crematorium op wielen gekocht. Een, een grote verbrandingsoven. Voor het vernietigen van biologisch afval. maar ja, Daar gaan dus voornamelijk dode zwerfdieren in. En als laatste hoor je de lokale bestuurder Juri Basjoek. En hij zei dat ook dorp in de omgeving gebruik maken van deze speciale verbrander op wielen. Maar je zegt er dus een installatie voor voornamelijk dode zwerfdieren. Hoe zijn die dan aan het eind gekomen? Nou sommige dieren die worden verdoofd met een, met een pijltje uit zo'n verdovingsgeweer uh, en vervolgens verbrand. Maar er gaan ook geruchten van, uh, van lokale bewoners dat er honden levend in die over worden gegooid, want die zijn al vergiftigd, nog niet helemaal dood... en dan worden die versuft, nou, verbrand in zo'n oven. En er zijn veel uh, berichten van, uh, van dierenrechtenorganisaties... dat die zwerfhonden ook worden dood, en doodgeschoten. En die vergiftiging, het gaat voornamelijk om vergiftiging... dat is een pijnlijke dood. En dat zegt Asia Sierpinskaya van de Organisatie voor Dierenwelzijn in Kiev. Poisoning with isoniazid has become increasingly popular. This is a drug that is freely available in all pharmacies. For people it's a medicine, but for animals it's a terrible poison. The animal dies within 30 minutes in horrible pain, with bloody foam and terrible cramps. Ja, een middel dat vaak wordt gebruikt, zegt, uh, zegt Sierpinskaya. dat is uh, isoniazide. Dat is een TBC-medicijn dat gewoon verkrijgbaar is bij de apotheek. En als honden dat binnenkrijgen, ja, bijvoorbeeld als het wordt verstopt in een, in een stuk worst, dat ze het dan op straat opeten. Ja. En dan duurt het een half uur voordat ze dood zijn. Dat is een heel pijnlijke dood, zegt uh, Sierpinskaya. Dat dier gaat schuimbekken uh, en het krijgt verschrikkelijke buikkrampen. Nou, op internet staan ook verschillende filmpjes van honden die op zo'n manier sterven. Dat is ja, echt geen prettig gezicht. Want bij sommige dieren duurt die doodstrijd zelfs wel uren lang. Nou moeten die speelsteden van het EK voetbal schoon zijn en veilig zijn? Dat is een voorschrift van de UEFA. Precies. Maar wat vindt de UEFA er eigenlijk van dat dit zwerfvondenprobleem zo wordt aangepakt dan? Nou daar zitten ze behoorlijk mee in hun maag. De UEFA heeft Oekraïne meermaals verzocht om te stoppen met het doden van, van zwerfdieren op, op deze manier. Maar dat de UEFA waarschuwt, zeggen de dierenrechtenclubs, dat komt onder druk van ons. De dierenrechtenclubs die kijken de UEFA aan op die, op die ruimingen. En Maya, prinsessin... Van Holenzollen. Zij is van de Duitse Dierenrechtenorganisatie. Uh, die gaf deze sneer richting de UEFA. Insgesamt moet man sagen: het is een Katastrophe voor den Fußball. Het heeft niets met Sportlichkeit zu tun. Wo is Fairplay? Wo is Teamgeist? Wo is einer für alle? Allen für einen? Hier muss man sagen: alle auf einen, hier ja, auf die Straßenhunde. En hier wird Sport wirklich zu Mord. Ja, mevrouw Prinses Zin, vindt het een catastrofe voor het voetbal. Die, die ruimingen, zegt zij, hebben helemaal niets met sportiviteit te maken. Waar is de fair play, ja. de teamgeest en alle voor één? Dat zijn toch wel motto's van de UEFA. In het geval van, van zwerfhonden is het al een één. Hier wordt de sport werkelijk vermoord. Al dus deze Duitse de, dierenbescherming. Dan zei je dat de UEFA die Oekraïners heeft verzocht om die ruimingen te stoppen. Dat heeft dus kennelijk niks uitgehaald. Nou wel iets want uh, officieel is Oekraïne in november gestopt met die ruimingen. Uh, de regering heeft de burgemeesters verzocht om asielen op te zetten. Uh, om zwerfhonden niet meer af te maken, hè, maar in die asielen onder te brengen. En er zijn in Kiev ook wel een paar initiatieven. Er worden uh, honderden zwerfhonden opgevangen, gecastreerd, gesteriliseerd, zodat ze geen nageslag meer kunnen voorbrengen. Maar de dierenrechten clubs die blijven erbij dat in grote delen van Oekraïne de ruimingen met gif massaal doorgaan. Nou, wat voor aanwijzingen hebben ze daar dan voor? Nou, je hebt de, de fanatieke dierenbeschermingsclub PETA. Uh, die is in december op fact-finding missie geweest. En volgens PETA gaan ruimingen zelfs sneller omdat de ruimers een vergoeding krijgen van 40 euro per hond. En uh, Oekraïnse hondenbeschermers die publiceren onlangs een, een uh, video op YouTube. Die zeggen ze begin januari te hebben gemaakt. In de buurt van Donetsk uh, ze laten zien een, een braak. Terrein met een grote put waarin een hele stapel dode honden ligt. Nou, volgens hen is dat het bewijs dat de ruimingen van zwerfhonden... in de aanloop naar het Europees kampioenschap gewoon doorgaan. Willem Frank de Noot, hartelijk dank. Graag tot morgen. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Zeg maar. Nossa, nossa... Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, maakt, delícia, je delícia. me me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?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 Isio sí, Utepega, Michel Teló. Hij komt uit Brazilië. Is de zanger-componist. Deed het eerst met een groep en toen ging hij solo. En Botte Jellema liep langs de platen en boem, hij sloeg over. Ja. Botte, je komt Geef aan de buurt. De de WD-Recordings geeft dit weekend de Pop Media prijs op Eurosonic in Groningen. De wereld draait door heeft een serie artiesten akoestische nummer laten spelen en dat heeft hem beïnvloed dat hij heeft beïnvloed, moet ik zeggen. Maar een jongeman uit Utrecht, die was hier al lang uh, mee bezig. En muziekverslaggever Botter Jellema, jij hebt die jongeman ontmoet. Ja, is dat? dat is Matthijs van der Ven. En morgenavond presenteert hij zijn boek Onder Invloed... waarin hij 17 interviews heeft uh, staan... met belangrijkste Nederlandse artiesten uit het alternatieve circuit. Uh, en dan hebben we het dus over Jelle Paulus... maar Jacob de Greel van uh, Johan en Ralf Mulder van Alamo Racetrack... maar ook Marieke Jager en Tim Knol. En Matthijs maakt al sinds 2007 filmpjes en opdracht met uh, artiesten die muziek van anderen coveren. En hij legt eventjes uit hoe dat begon. Ik ben op het idee gekomen toen ik uh, Bob Dylan's autobiografie las, uh, Chronicles. Ik zat dat boek te lezen en hij schreef over uh, allemaal muzikanten... Die, die hij had ontmoet uh, tijdens zijn vroege jaren... en ook muzikanten die hem beïnvloed hebben. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja eigenlijk is dat de manier waarop ik zelf altijd muziek ontdek. Door interviews na te lezen van muzikanten die ik zelf wel goed vind... Of de in cd-boekjes na te pluizen wie ze noemen, met wie ze... Of met welke producers ze hebben gewerkt. En dan um, ook kijken met wie die producer, met welke andere muzikanten die al gewerkt heeft. Maar ja. Als je daar omheen kijkt, net een stap erachter kijkt... dan is er nog een hele wereld aan, aan muziek uh, ja. die je niet kent. Of oude muziek, of nieuwe muziek. Um, en door die muzikanten die je goed vindt als een soort van kapstok te gebruiken... Dan is de kans wel iets groter dat je die andere muzikanten ook zelf goed vindt... of interessant vindt dan wanneer je lukraak in een cd-bak gaat yeah. pluizen. En toen dacht ik, nou, misschien is dat een leuk concept... dat je dat de muzikanten van nu vraag om hun invloeden te coveren. Dus niet iets wat toevallig in de top 40 staat. Yeah. Maar uh, gewoon uh, ja, wat, wat, wat hen heeft gemaakt tot de muzikanten die ze zijn. Ja. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat je het verzon... Wat is het inmiddels allemaal geworden? Uh, nou, we zijn inderdaad begonnen met, met gewoon die sessies. En dat begon met één cameraatje op een statief. Uh, en maar gewoon op, op play drukken. en uh, ja, Ga alsjeblieft zitten en uh, speel je covers maar. Dat is uitgegroeid tot, tot meer sessies en met meer camera's... en betere geluidsopnames natuurlijk. Um, en in januari 2009 heb ik voor het eerst een liveavond uh, erbij georganiseerd. En Want, ben... Wat gebeurde daar? Daar uh, boekte ik muzikanten die ik goed vond. Zoals uh, mensen als Tim Knol. Een jaar voordat een album uitkwam... Uh, Anders Soldaat, Edmund Racetrack heeft er gespeeld. Want die ex die je normaal gesproken uh, eerder in de Echo of een Tivoli zou zien. maar dan vaak buiten uh, reguliere tours om. Mm -hmm. uh, dat wist ik uh, dat ze dan te strikken voor een akoestische. of semi-akoestisch optreden. in de Echo. En wat daar gebeurde is dat ze speelden eigen liedjes. maar ook me meestal minimaal drie uh, covers. Ja. Uh, mensen vroegen, vragen wel eens waarom je niet alleen maar covers spelen. Uh, en dat is omdat ik het niet een tributeavond wil laten zijn. Want Het gaat niet zozeer om de. De covers die ze spelen of de muzikanten die zij coveren. Maar om wat zij ermee doen. En of je dat dan kan terug die invloeden in hun eigen muziek. Want ik, ik boek ze omdat ik hen ook goed vind. Dus ik vind het juist leuk om die combinatie tussen een aantal covers en eigen liedjes te horen. En zo wil Matthijs dus laten horen hoe artiesten tot de muziek zijn gekomen die ze nu maken. Had je daar ook een voorbeeld van? Ja, yeah, uh, bijvoorbeeld I think it's, it's Going To Rain van Randy Newman. En dat is dan hier uitgevoerd door uh, Anne Soldaat. Voorheen uh, van Daryl Ann. Wat een prachtig nummer blijft dit toch? <laughs> Springfield heeft het ook zo mooi uitgevoerd. Ja. Dit was dus Anne Soldaat. En ook hij wordt dus in het boek van Matthijs van der Ven geïnterviewd. Wat komen we over die uh, artiesten zoals hij te weten? Nou ja, bijvoorbeeld naar welke muziek geluisteren. Maar ook, het gaat ook over zaken die, andere zaken die van invloed zijn geweest uh, op hun leven. En daardoor, dus ook op hun muziek. En er staat bijvoorbeeld een interview in met Tjirt Bomhoff. Voorheen van Voice, ja. nu Dazzled Kid. De moeder van Tjirt, die overleed op een jonge leeftijd. En dat is van een hele grote invloed op hem geweest, vertelt Matthijs. Hij heeft het er bijna nooit over gehad in andere interviews. Het was al bekend dat ze was overleden. Ja. Maar hij vertelt ook heel erg over hoe dan muziek een vlucht was uit de realiteit. Dat is zijn hele leven eigenlijk continu op zoek is naar een volgend iets wat. Zijn hele blik weer verbreed, zijn hele wereld weer opent, ja. En dat begon met hem met ja, gitaar spelen, dat hij op gitaarles ging. En dat dat bij hem meteen meer ging om over wat nou voor zorgde dat zijn hoofd mee ging bewegen. In plaats van dat je technisch alles perfect speelde, dus het gevoel erachter. Zeg maar. ja. Dat was op zijn manier een beetje hetzelfde wat ik met oninvloed probeer te doen. Zeg maar. Dat je elke keer weer iets nieuws ontdekt en dat hij dat in zijn eigen leven bij zichzelf, maar ook in zijn eigen muziek uh, meemaakt. Ja. Hoe heb je dat in die interviews voor elkaar gekregen... dat ze je dit soort dingen vertellen? Ik heb gewoon de vraag gesteld, eigenlijk. En ik denk dat mensen, dat ze doorhebben... dat hoop ik tenminste, dat onder invloed dat het een project is... wat ik met heel veel liefde en enthousiasme doe... en dat ik er niet zit om iets smeugs per se uitzet te krijgen. Ik wil een mooi verhaal vertellen. En daar is het soms voor nodig dat ze iets vertellen... wat ze misschien achteraf liever niet uh, hadden verteld. Maar ja, dat is, dat is de kunst bij elk interview, denk ik. Je hebt 17 mensen geïnterviewd. Kan je in de algemeenheid dan iets zeggen over wat een gemeenschappelijke factor is wat muzikanten uh, beïnvloedt? Wat me wel is opgevallen is de onzekerheid soms van muzikanten of ze wel iets goed aan het maken zijn, vaak in, in dat creatieve proces. Nu heb ik daar zelf ook iets van mogen ervaren tijdens het schrijven van het boek. Um, maar ik denk dat het iets is voor heel veel mensen die creatief iets bezig zijn. En als je daar puur en oprecht mee bezig bent en dat zo goed mogelijk wil maken... dat het logisch is dat je, dat je daar ook onzeker over bent. Maar als je iemand goed vindt als muzikant, dan is het... Als je daar niet echt over nadenkt, dan is het bijna raar dat je denkt... Van, dat je denkt van, je maakt zulke zo, zo goede muziek en je, hebt dat al, je doet het al tien of twintig jaar vaak. En dan, waarom, hoe kan je dan nog onzeker erover zijn. Ja, twijfel, dat is dus een bindende factor, zegt Mathijs. Maar ook bevlogenheid. Ja, het zijn mensen die niet anders kunnen. Zo. Die niet anders willen, omdat het, het komt van binnen... en ze hebben zo'n drijf of motivatie... en wil om maar die muziek te gaan schrijven. Ook al word je er misschien niet altijd rijk van... en blijft je leven heel erg onzeker. Ja. Op alle momenten. En dat, datzelfde herken ik in wat ik met onder invloed heb. Omdat een project is... nou, wat ik ben begonnen om maar eens te kijken... wat het, uh, wat het kon gaan worden. En ik vond het een leuk idee... En dat is zoiets van mezelf geworden dat ik, uh, dat ik heel lastig vind om daar afstand van te doen. En, en ondanks dat het soms ook wel zwaar is, want ja, het levert geen geld op. Het levert misschien geen hypotheek op of een, plek om, uh, een grote plek om te wonen. Maar het, ja, het zorgt wel dat ik aan het eind van de dag iets heb waar ik trots op kan zijn. Bevlogenheid. Ook bij de maker zelf van het boek Onder Invloed, Matthijs van de Ven. Mooi boek, uh, mooi project. En ja, goed idee is dat, gouden idee. Ja, ja het zijn dus ook concerten. Hij, uh, morgenavond presenteert hij het in, uh, in Utrecht, in Echo, met een concert. En ook in Zwolle is het nog een concert. En nou ja, 013 in Tilburg ook nog. Ik wil We nog één zijn... nummer laten horen. Ja, dat kan. Uh, bijvoorbeeld uh, Sloop John, B. John, nou, Sloop John, John B. B. B. En ook uitgevoerd door uh, Anne Soldaat. Het is natuurlijk het meest bekend geworden door uh, de opname van uh, The Beach Boys. Yeah. En uh, dit is een traditional, traditional. en uh, die heeft hij ook opgenomen. Prachtig. We got into a fight, yeah, yeah. I feel so broke up, I want to go home. So us up the jumpy tail, see how the mainsail set. Call for the captain, sure, let me go home. I want to go home. Why don't you leave me alone? Yeah, yeah, I feel so broke up. I want to go home. Now the first mate, he got drunk And broke in the captain's trunk The constable had to come and take him away Oh, Sheriff Johnstone Why don't you leave me alone? feel so broken. I want to go home. I want to go home, Sloop John Bido, aan een soldaat. Meest bekend geworden natuurlijk door de Beach Boys. Wat valt er nog te beleven op televisie vanavond? oren en slimrikken, Boeren en buitenlui moeten opletten, want vanavond is er de nationale IQ-test. In deze editie de mannen tegen de vrouwen. Je moet maar durven, gepresenteerd door Sofie Hilbrand en Ruben Nicolai... om half negen op Nederland 1. En labyrinth onderzoekt het placebo-effect. U weet wel dat een pilletje van kalk soms hetzelfde doet als een echt medicijn. Als je het maar niet weet. De hersenen schijnen namelijk stoffen aan te maken... die het verwachte medicijn zou moeten produceren. Lijkt mij interessant, om vijf voor negen op Nederland 2. Jurgen van den Berg met Lutsch. Uh, we gaan praten over het voorleestijdschrift JIP. Uh, naar aanleiding van de nationale voorleesdagen. Die zijn vanochtend begonnen met het voorleesontbijt. In het Mediaforum Maxime Hartman, programmamaker. en Bert van der Veer, TV-deskundige. gaat onder meer over krasse knarren, nieuw programma van Omroep Max. En de stelling straks in stand.nl. Alle Nederlanders moeten hetzelfde percentage belasting gaan betalen. En wie komt er? Sylvester Eifinger, dat is een econoom. Hij is ook lid van het CDA. Want die komen met dit voorstel. Hè? Ja.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 Het NOS Radio 1 journaal. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten. Dank u wel voor uw commentaar. En Lara Rentse. Het wordt een prachtige zomer. Radio 1. En een prettige dag verder. Het nieuws van alle kanten.